Buiten bij het haardvuur van Jean Châtenet.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 Ik kom een fles water halen voor mevrouw. Uh, doe maar, Marina, doe maar. Dit is mijn vriend Robijn. Juffrouw Berthe. Uh, je weet wel. Mm -hmm. Het meisje dat Cecile verzorgt. Ja, ja, juist, ja. Goedenavond, juffrouw. Goedenavond, mevrouw. Alain heeft zojuist met heel veel lof. Ja, nu is ik... genoeg. Nu zet ik je <laughs> aan het werk. Kom. Groot gelijk. Geluid. En een stel uh, en... makker. Uh, ja, ja, tot ziens. Ja. En dat Cecile terug weer ja, gezondheid heeft. Eh. Goedenavond, weggewezen. je vrouw. Goedenavond. Ja. Wie is die dronkenloop? Oh, een vriend. Hij heeft me vanavond teruggebracht en. Uh... Ja, ik heb mijn auto in Parijs achtergelaten.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 Henri is gestorven op een domme manier. Om één uur s'nachts op de weg naar Bordeaux. Een jaar geleden. Toen hij daar verongelukte, was ik in Parijs. En jij in Saint-Jean-de-Luz. Ziek. Zo erg ziek zelfs, dat jij me hebt opgebeld om hem te vragen zo vlug mogelijk dat is niet te komen. Dat is niet waar. Nee, nee, ik heb niet getelefoneerd, Alain. Ik heb hem nooit gevraagd om te komen. Dat is niet Cécile, waar. Cecile, je weet toch? Zo heb ik het nooit gewild, nooit! Schraap. Nee, laat me gerust. Laat me niet aan. Ik hoor je roepen tot boven. Rustig, rustig maar. Ik ga je slaap met op. Nee, maar. ik wil er geen. Kom, kom, kom. Nee. kom vrouw, u weet ik dat u niet kunt slapen zonder slaaptabletten. Doe wat Marina zegt. Ze nee, zien. ik wil geen. Ah, dat is die stommeling van een Robert die zijn regenjas komt halen. Kom, vrouw, kom in naar boven. Die vriend van meneer moet je zo niet zien. Ga openmaken, Marina. Het is Robert niet. Wat bedoel je, Sissen.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 Man, toch, als, als ik ooit... Ja? ja. Nee. Laat maar zitten. Waar wil je naartoe, Raymond? Ga met mij mee naar Canada, Cecile. Wat? Jouw geluk is het enige dat voor mij telt. Daarom ben ik hier vanavond. Ik smeek je om met mij mee te gaan. Ik smeek je om mee te maar gaan, mijn, mijn, Cecil. Maar mijn... Ook al begrijp je het niet, Raymond. Ik, ik hou van Alain. Maar ik je beseft... Ik hou je toch... van hem, Raymond.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 Ja, waar ik beter over zwijg. Wat? Allee? Die man is compleet geschift. Ik, ik, ik gooi hem eruit. De comedie heeft lang genoeg geduld. Momentje, Chatelier. Is het je nooit opgevallen, Cecile, dat zijn afwezigheden zo dikwijls samenvielen met de verlofdagen van ons verpleegsteltje hier? En, Chatelier, is het soms een ziekelijke inspiratie geweest, waardoor je haar in hetzelfde hotel hebt gelogeerd waar u en Cecile verleden jaar stiekem. Allee? Nee, nee, nee, zwijg. Zwijg, schatje. Laat hem uitspreken. Ga door, man. Welke dag is uw rustdag, jevrouw? Donderdag? Nochtans vertrekt meneer Chatelier morgenavond op reis. Zijn agentschap, waarnaar ik nog eens telefoneer om wat nieuwtjes over hem te vernemen, heeft mij dat bevestigd. Ah, bent u ja, dat? Ja, ja, uw secretaresse houdt ongetwijfeld van mijn accent. Ik ben benieuwd of ze even lief is als haar stem laat vermoeden. Als stem Juist, ja. U vertrekt dus morgen namiddag voor twee dagen naar Frankfurt.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 Om zelfmoord te plegen met door het raam te springen, bijvoorbeeld. Mijn hey man, dat is toch belachelijk. Vraag eens wat zij erover denken, Cecile. Zeker, ze zouden u dood betreuren allebei, maar zou het hen verbazen? Nee,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 Duivels, maar geniaal. Ik ben ervan overtuigd dat de medicatie die Marina u toedient... ...geneesmiddelen zijn. Nu zijn wel gifmengers ook. Nee, Marina, jullie zijn niet gek. Het is geen gif. Het zijn psychopharmaka ...die het denkvermogen van Cecile langzaam maar zeker uitschakelen. En om het kort te houden... ...ik denk niet dat Raffaëli het waagt... ...om u wat dan ook in de weg te leggen. U bent ziek, man. Ik ga door, he, man. Cecile...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 Dat is nog het slaafste, zeg. Ja, zeg, eh, het is waar dat je er niet goed uitziet, hè? Je jongen toch? Ja. Hier, neem een vluchtje tabletje. Dat zal je er misschien weer bovenop helpen, hè? U hebt deze week kunnen luisteren naar De Duivel bij het Haardvuur van Jean Châtenet in een vertaling van Hans Herbot. In de rolverdeling herkende u Marleen Maas, Hugo Prinsen, Oswald Versijp, Monique de Beun en de Schot. De geluidsregie was in handen van Eddie Bilkin, de studiotechnicus was Johan Roekens en de regisseur Anton Kogen.